Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland gaat verder op slot voor reizigers. Het gaat om mensen die in landen wonen die strafmaatregelen tegen Rusland hebben genomen. Burgers uit onvriendelijke landen, zoals de Russen het noemen. Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk, maar Nederland valt ook onder die landen. Het voornemen is bekendgemaakt door de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Het gaat niet lekker met herten, reeën en wilde zwijnen nu de zomertijd is ingegaan. Er zijn sindsdien meer aanrijdingen, want de dieren zijn er niet aan gewend dat de ochtendspits eerder begint. Deze man heeft nog wel advies voor automobilisten die vroeg de deur uit moeten. Vooral rond deze tijd gas er even af. Ja, en ik vind altijd, als je zo rondrijdt, waarom zou je hard rijden? Er is zoveel te zien. Er worden ook maatregelen genomen. In Gelderland zijn matrixborden langs de provinciale weg tussen Ede en Arnhem gezet om automobilisten te waarschuwen. Een zeldzame Pokémon-kaart is op een veiling voor bijna 4 ton onder de hamer gegaan. Het gaat om een kaart van de vuurpokémon Charizard van dik 20 jaar oud. Er zijn 3000 exemplaren van die kaart gedrukt. In Utrecht kunnen slachtoffers van huiselijk geweld terecht in een nieuw opvanghuis. Dit keer niet op een geheime plek. En dat is een bewuste keuze, zegt het centrum. De vrouwen moeten straks ook verder. Die moeten gewoon in de maatschappij kunnen functioneren. Die moeten gewoon hun eigen boodschappen kunnen doen. Hun eigen huishouden kunnen draaien. En als je een poosje verborgen bent, leer je dat allemaal niet. En kan je dat niet doen. En voelt dat als een belemmering van je vrijheid. Dus dan kom je uit de ene onvrijheid in de andere onvrijheid. Terwijl wij zie je gewoon echt zoveel mogelijk vrijheid willen bieden. De slachtoffers krijgen op de nieuwe locatie een appartement met eigen keuken en badkamer. Het weer op veel plekken zonnig, in het noorden nog wel wat bewolkt. Daar een graad of 10, in het zuiden 18. Morgen ook bewolkt, in het zuiden wat regen. En dan tussen de 10 en 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koenten staat 2 kilometer door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Het tweede uur, derde uur van Zandvoort op zaterdag... openen we met deze van Alfred Schietum. Je SOS, een lekkere danceclassic uit de jaren tachtig. Welkom terug, Zandvoort. Het derde uur, het, daarin de volgende onderwerpen. Nou, uiteraard gaan we zo meteen uh, uh, naar de volgende muziek uh, weer schakelen... naar uh, Jan van der Leden voor het einde van de tweede helft van uh, Aalsmeer... tegen SUV Zandvoort.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 Morgen natuurlijk dat hele grote evenement. Onder meer op het circuit dan hebben we het over de Zandvoort Run. Maar daarvoor in de ochtend hebben we nog 3500 wielrenners die over het circuit heen gaan. En ook het centrum van Zandvoort. Want dan is het tijd voor de omloop van Zandvoort. Nou speciaal voor alle omlopers gaan we de volgende plaat draaien. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my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 I want to ride Morgenochtend is het de beurt aan de fietsers hier in Zandvoort. 3500 deelnemers voor de omloop van Zandvoort... Ik zat daar denk van ja, ga ik nou op fietsen draaien of uh, deze nou uiteindelijk is de, de bicycle race geworden, de Sheo van Queen, de meeste vrouwen doen me niet zoveel, dat is al net zo met de meeste mannen.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 periode stond uh, onder meer ook in uh, Nederland in het uh, teken van uh, seksueel overschrijdend uh, gedrag. Bij onder meer de uh, Voice of Holland. Nou hadden ze nou naar Marcel de Groot uh, geluisterd dan hadden ze geweten dat ze dat eerst allemaal moeten vragen natuurlijk. Hè. Alles uh, wat je doet uh, bij uh, de vrouw eerst vragen. Bijvoorbeeld ook, mag ik naar je kijken? Nou een hitje van alweer uh, vele jaren geleden. Wel leuk om uh, weer eens te draaien. Hier bij CFM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 Maar, waar het niet dat Salim twee keer zich vrij speelt. Eén keer staat berg helemaal vrij. En de andere keer is het, is het helemaal vrij. En Salim gaat helemaal alleen door. De koos gingen zo voor. Het was echt voor het, hoe uh, noem je ja. dat? Ja, ja, voor het, we oprapen, we het oprapen eigenlijk. Je hebt je pik erin gelegd in ieder Ja. Maar, dus, nu staan we gewoon nog steeds Op dit oh. moment zijn we wel beter en we spelen uh, nu met drie mensen achterin. Daar heeft toch een kliniek in uw corner. Kom ja! Ja ja, ja! ja, ja, Ja, ja, ja, yes. ja. Heerlijk. Kijk, ja, kijk, kijk. 2, 2. Goed nieuws, uh, Jan. Dat is echt heerlijk. Ja, lekker. Ja. Dus, ja, hoe lang uh, staat er nog op het uh, de bord om het te de, spelen? De 84 minuten op het uh, scorebord. bord. Dus ik denk dat er nog wel een kwijt en minuten bij komen. Oké, okay, nou als we, als we zo doorgaan, eh, gewoon eventjes ja. uh, winst mee naar huis nemen, zou ik ja. zeggen. Toch? Ja, absoluut. Ja, die, goed, die papers die moeten toch uh, zo langs ja. inderdaad flink gaan werken, <laughs> Jan. Dus, ja, ja, dat dacht ik wel, ja. ja. Dus helemaal goed, uh, Jan, dankjewel. Hou je ons dankjewel. op de hoogte als er uh, nog ja, wat uh, ja. gebeurt. De... Dankjewel in ieder geval ja. voor je bijdrage. En we spreken je de ja, volgende ja. keer, uiteraard, weer. Oké, okay, geniet van het mooie weer, hè? Ook daar. Hoi. Okay. Hoi. Hoi. Dat was Jan van der Leden inderdaad voor ons aanwezig. Bij de wedstrijd EFSA als Meer tegen SV Zandvoort. 2-2 met nog een minuutje of acht te spelen. En hier is What Do I Do. Can't take the weight De single die zeker past bij het weer van vandaag die is van Phil uh, en Galaxy en What Do I Do? CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, door het einde van de nou ja, einde, bijna het einde van de voetbalwedstrijd zijn we ietsje later met uh, de Pit Reports. Maar er is weer uh, voldoende te melden, Albert Jan. We hebben net nog uh, de derde vrije training uh, gevolgd en het was weer reetel spannend.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 En die is begint morgen om 7 uur. uur s avonds. Nieuwe zomertijd, hè? Zomertijd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De klok vooruitgezet. Juist, aankomende nacht om 2 uur. Dus om 2 uur, uur is het ineens 3 uur. Dankjewel voor deze Pit Reports.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 Ik heb zo hele, vele grote zorgen. Ik denk.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 dat belooft een snelle en mooie, zeker met dit prachtige weer, een snelle zandvoort run te worden. En de prijzen zullen onder de grote namen worden verdeeld.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 Op gaan we af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 kan gebeuren, Even, toch? even kijken, hoor. Nou, ik, ik heb de agenda net weggelegd. Uh, uh, ja, nee, oh, nee, nee, altijd, altijd, altijd dichtbij. Ja, ja, het gedicht altijd heet dichtbij. altijd dichtbij, maar er hoort uh, deze bij. Het gedicht. Oh die? Ja. In de vroege morgen, elke vroege morgen, lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen?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 Alle nieuwtjes in de krant Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog scheiden? Wat is er in de wereld? De aandacht... It is ZFM. E you packed in the morning. I stared out the window, and I struggled for something to say. You left in the.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 Geprogrammeerd. Ja, en wij Was hebben hem licht. al uitgebreid gehoord hoor. Ik ja, denk, zal ik ja, ja, ja, hem nog even ja, ja. draaien of zo? Okay. ik vlak voor vijf nee, Niet ja, gedaan. Had, Die had, is voor gekund, jou. Had gekund. Hé, hey, um, we gaan ook nog bellen met uh, John Enter. Uh, zijn nieuwe single heet uh, Voor Nu en Later. En Marco Mark gaan we bellen. En zijn single heet Vanavond. Kijk, Marco Mark. Ja, ja wie kent, wie kent ja. hem niet, toch? Ja, hij is uh, hier, uh, hier ook aanwezig geweest in de studio. Jazeker, maar hij heeft niks te maken met de plaat die ik net draaide vanavond. Uh, Allebei dezelfde titel dan, uh, zeg maar. Van uh, Uit de Bol, uh, weet je wel, die single? Vanavond Uit de Bol, Ja. Dat zou zomaar kunnen. Hmm. Oh, ja. nou, maar Johan, gaat vanavond ook, jij gaat ook weer uit je bol vanavond? Ik ga vanavond zwaar uit mijn bol. Waar ga je ja, uit Ik je bol? Uh, ga vanavond uh, zwaar uit mijn bol in het Gooi, in Hulversum. Uh, Café Zo.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 Fred, en uh, ja, straks weer uh, ruimte voor uh, verzoekplaten, ook, neem ik aan. Ja, zeker. Zfmartisten.nl. En dan even een mailtje sturen. Of uh, eventueel naar de studio bellen mag ook nog. Dat is uh, 023 57 30393. Vind je dat een te moeilijk telefoonnummer... kan je ook draaien. Uh, 023-573-1969. Dat <laughs> is veel makkelijker. <laughs> okay. Ja toch? Ja. dan is het gewoon een mailtje sturen. Ja, dat kan naar zfmartisten.nl. Zfm Oké, okay, zfmartiesten.nl. En daarvoor? Een e-mail? E nee, een e-mail. Een e-mail? Dan e ja, moet ja, of, je naar of, Apelstraat. Uh, of of nee, inderdaad naar uh, zandvoortradio.gmail.com. Uh, die bedoel ik, die ah, okay. bedoel ik. Nou, straks dus uh, weer een uh, gezellig uh, programma. Met uiteraard ook uh, de muziek van uh, Johan. Die we juist al uh, eventjes uh, in onze uh, uitzending hadden. Albert-Jan. Wat een primeur. Hebben we weer goed geregeld, hè? Ja. Draai ik niet alleen die platen weg van Entertainment View? Maar ook nog de gasten, die heb ik al in de uitzending. En uh, See of Love uh, draai ik uh, voor je weg. Vind je me nog ja, aardig? Fred? Ja, he? Nou, veel plezier, Freds. Dank ja, dankjewel. dankjewel. Wij gaan uh, straks van uh, Freds' programma uiteraard uh, genieten. Zit erop uh, voor ons, uh, meneer Vos? Ja, wij gaan ons uh, in het uh, gewoel uh, begeven.